Achtste en laatste deel, De Grote Slag. Je ja, werkelijke naam is die. Nou, ik heb zo'n idee dat jullie het best samen zullen kunnen vinden... Sluit maar een warme vriendschap samen. Ja. Ik weet niet. Ze heeft de ogen van haar vader... en de tint van haar moeder, maar... En? Toe me eens. Wie denk je dat ik ben? Weet je dat niet? Heeft hij je dat nooit verteld? Nee. Ik weet alleen maar dat ik Leila Smith heet. Oh, Carly, wat bedoelt ze toch? Nee, schatje. Je heet in werkelijkheid Delia Pattison.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 Kijk, van Greenwich. Die straat waar ik een rood kruisje in heb gezet, die is altijd doodstil en biedt een goed uitzicht over de rivier. Toch ligt die praktisch in het centrum, zodat niemand het gek zal vinden als er een auto geparkeerd staat. Jij gaat daarheen en geeft je ogen goed de kost. Waarom? De hmm. vraag is alleen, wordt er gefeest en wanneer? Gefeest? Wat bedoel je?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 Het heeft geen zin, schatje. Ik denk dat ze er inmiddels een vals plafond in hebben gemaakt. Laat me het nog eens proberen. Daar hebben we die bobbel in de hoek. Voorzichtig, voorzichtig. We maken een vreselijke rommel op de grond. Dat geeft niet. Dat ruimen we straks wel op. Godzijdank dat het de badkamer is. Dan zal hij niet zo gauw naar binnen komen. Wie is daar? Kalm, kindje. Ik zal de deur moeten open doen. Oh, en? Zet de kraan van het bad open. Ja. Ja? Goed zo. En blijf hier wat er ook gebeurt. Doe de deur achter me op slot. Ja, en... Nog een blikje. Ik kom. Wat, eh... Uh, wat voeren jullie hier uit? Hm? Waar is Leila? Die neemt een bad... Ik wilde net het handdoek voor uh, de pakken. Ah, dat komt eigenlijk mooi uit. Ik wilde eens even rustig met jou praten, en? Ik, uh, ik heb niks gedaan, meneer Oaks. Ik, ik heb er niks verteld dat ze weer ik... Goed, goed, goed, goed, goed, goed. Wint je niet op? Weet hm? je zeker dat ze nog even bezig is? Ze is maar net met de badkamer. Mooi. Ga dan eens zitten. <tie> jij, jij hoeft niet bang te zijn. Ben jij wel eens in Zuid-Amerika geweest? Zuid-Amerika? Uh, nee, nog nooit. Het is een prachtig land. Ik ben er één keer geweest. Overal bloemen, heerlijk warm in de winter. En overal kun je genieten. Zou jij daarheen willen? Ik, uh, ik, ik weet niet. Maar je zult het er heerlijk vinden. En over een paar dagen gaan wij daar samen naartoe. Ik, Laila en jij...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 Dat ik zo'n uitstekende man voor haar zal zijn. Ik ben trouwens mijn wilde haren zo langzamerhand voor kwijt. Ze kan het heerlijk bij me hebben. Zul je dat vertellen? Zul je er dat vertellen, hè? Ja, Ja, dat zal ik je vertellen, meneer Oogel. Ik beloof het je. Mooi. En denk eraan, ik hou jou in de gaten. Ik zal er aan denken. Altijd overstuur. Kom gauw zitten. Nee, nee, nee, we mogen geen tijd meer verliezen. We moeten dat luik zien te vinden. Geef me die nagel hè? Als we hierdoor kunnen komen, dan... Waar is het, Anne? Anne, je hebt het gevonden. Oh, de hemel. Oh, zijn dank. Och, lieve Anne, je bent niet goed. Laten we alsjeblieft even gaan rusten. Kom, Kom zitten. Nee, nee, we moeten zo doorgaan. Maar dat hoeft niet, Anne.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 Ja, ik zag het bewegen. Oh, geef eens een borstel of zoiets om het open te wrikken. Alsjeblieft, ga jij luisteren aan de deur. Oh, als die erachter komt, dat we hier aan het doen zijn, voor hij, joh. Maak je geen zorgen, hij had daar net toch ook niks in de gaten. Ik ga toch maar luisteren. Zoals je wilt. oh, oh laat het dan alsjeblieft opengaan. Ik hoor niks. Hier, misschien gaat het met deze bezem.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 Over je grootmoeder en zo? Ja. Tja, vroeger laat moest je het toch weten. Maar dan moet jij even heel flink zijn. Ik heb slecht nieuws voor jou. Slecht nieuws? Ja, dat zul je tenminste wel vinden, vermoed ik. Johnny Wade is dood. Ze hebben hem ontwarsd door zijn hart geschoten. Nee. Oh nee, dat is niet waar. Wat beroert hij, hè?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 Maar jullie zullen je netjes gedragen, hè? Zeg, het me alstublieft de waarheid. Is John werkelijk. dood? Heb je nog iets nodig voordat ik wegga? Ja. Ik, ik heb een paar vlekken in mijn jurk. Zou je hem iets kunnen geven waarmee ik die eruit kan krijgen? Hé, verstandig kindje, zo mag ik het horen. Altijd netjes wezen op je kleren. Hm? Wat heb je ervoor nodig? Beetje benzine. Was benzine het liefst.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 Wil zegt dat jullie over twintig minuten klaar moeten staan. Waar gaan al die auto's naartoe? <laughs> stel van de jongens van een paar karweitjes op knappen. Wil <laughs> en ik komen jullie direct halen. We zullen klaar staan. En geen flauwekul hoor. Wil is nogal leed gebakken vanavond. Zo, nu of nooit, leider. Wat ook mogen gebeuren. Ja, ja, je hebt gelijk. Ga jij maar eens. Blijf beneden, om het licht uit te doen. Mocht er iemand komen, dan draai ik het weer aan... zodat jij het kunt zien door het luik. Dan moet je het onmiddellijk smijten en verder moet er mij ja. het, het gaat niet. Het beweegt wel een beetje, maar... geeft mij niet bezem. Alsjeblieft. Ja. En, stel je voor dat er iets op ligt. Wat moeten we doen als we het niet openkrijgen? Ja. Dit is gewoon. Oh. Zo.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 Ik zag hem net weer een stel wegrijden. Leila, we moeten voortmaken. Kun je door het luik leunen en deze dekens aanpakken? Ja. Wacht, ik ga liggen. Ja, ja. hier. Kupsen! Mooi. En nou dat flesje benzine. Laat het niet helemaal niet vallen. Ja. ja, ik heb hem. Hier oh. is daar? de deur geklopt. Ik denk dat het eeknes is. Ik. Vooruit Em, geef me je hand terug. Nee, alleen heb je meer kans Leila.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 ...dan we onmiddellijk een afzetting maken. Hoe sinds staan mogelijk. Ja, wat denken jullie dat jullie daar zijn? Het Abrosgebouw. Is het zover? Ja, brand op het dak, twee vrouwen gered. Die waren dat, wat doet dat er toe? Was Laila erbij? Is alles in orde met haar? Waar zijn ze? Op weg naar het Sint-Berry ziekenhuis in Pennington. En denk maar niet dat je daarheen kunt vliegen. Zes wagens zijn bezig geweest om ze naar beneden te krijgen. De helemaal mag weten hoeveel robberband die er tussen rustig de been hebben kunnen nemen.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 Almachtig. Luton Ho, Hampton Court, 35 fieters op Park Lane, 17 in Kensington, 4 in Chelsea. Dat is geen vloedgolf meer, maar een zondvloed. Ik moet onmiddellijk contact opnemen met de eerste minister. Dit is een nationale ramp. Sir, mag ik alstublieft naar het St. Mary's ziekenhuis in Paddington? Waarom? Daar zijn die twee vrouwen naartoe gebracht die gered zijn van het dak van het Arboursgebouw. John, luister even. Toen maar, eigenlijk, we moeten toch iets doen. Daar hebben ze niet tegen kunnen houden. Als Leila of I ons kan vertellen hoe ze denken te ontsnappen, kunnen we ze misschien toch nog een verrassing bereiden. Ja, inderdaad, probeer dat, Wauwit.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 Die, die, die pikken ze natuurlijk ja. op. <laughs> Daar zullen ze dan heel weinig aan hebben. Er is een tijdbom aan boord. Je rekt vliegtuig in de lucht over precies zeven minuten. Fleur roest, volle kracht vooruit, Bill. Ja. Jij doet de dingen graag op het laatste nippertje, hè? De kwestie van organisatie. Alles precies volgens schema, tot aan de kleinste details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 We varen domweg de Amazone op. En wat wil jij dan op de Amazone doen met ons debat van vanavond? We hadden ons op de banken moeten concentreren zoals ik heb voorgesteld. Nou zitten we opgeschreven in een oude rommel. Oude rommel? Kunstvoorwerpen van onschatbare waarde. Wat hebben we er aan? We kunnen ze nergens verkopen. En op vrezen kunnen we ze ook doen. Kijk, Kaktorus! <lacht> Zeven minuten op de seconde af, zei ik het niet? Luister, eens. Ik zal je uitleggen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 Dat is voor ons bedoeld. Uh, uh, uh, die stomme ouwe fort aan de monding van de rivier... ...die denken zeker dat ze ons tegen kunnen houden. Volle kracht, Eeknes. Dus. We hebben geen schijn van kans. Hmm. <lacht> mis. Niet zo stom. We zijn alleen nog maar bezig met in te schieten. toch genade, dat scheelde niet veel. De volgende salvo is minstens één voortreffer, Golly. Door van dus. dat is het enige waar jij even te zorgen hebt. Nee, ik kom het. Als nou omdraaien, dan sta ik eens het vuur in hem. Geef mij dat roer. Nee, Golly, Daar heb ik er echt genoeg van. We draaien om. Dat doen wij niet. Ah! Bart, Sneffy, pak dat roer. Golly, alsjeblieft, laten we alsjeblieft omkeren.